Autoconcern Saab kan weer even vooruit. Eigenaar Spijker heeft van de Zweedse regering toestemming gekregen om vastgoed te verkopen. Dat levert zeker 30 miljoen euro op. De productie bij Saab ligt al meer dan een week stil, omdat de leveranciers geen onderdelen meer willen leveren. Saab heeft een grote betalingsachterstand. De Syrische politie heeft hard ingegrepen bij een grote demonstratie in de buurt van Damaskus, in de grootste tot nu toe. Volgens ooggetuigen vuurde de politie traangrasgranaten af en werd de wapenstok gebruikt tegen tienduizenden betogers. Gisteren werd voor de vierde achterin volgende vrijdag gedemonstreerd tegen het regime van president Assad.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 Het weer. Minima vannacht rond 3 graden. Aan de grond kan het licht vriezen en lokaal kan een misbank ontstaan. Overdag in het noorden overwegend bewolkt en 13 graden. In het zuiden zonnig en tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending vannacht. Het is een nogal vol uurtje met een compilatie uit het Radio 5-programma Oba Live. Dus we gaan onmiddellijk van start. Op 13 april 1994 overleed Rob van Gennep. In deze bijdrage van Human is Theodor Holman in gesprek met Lisa Kuitert. Een van de samenstellers van Zeerovers, uitgeverij en boekhandel van Gennep. En dat gesprek gaat over deze spraakmakende uitgever. Het is een interview eerder uitgezonden in 2009. Luistert u naar de introductie van Theodor Holman? Uh, dames en heren, Lisa Kuiter, het is hoogleraar boekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is redacteur van het tijdschrift De Boekenwereld. En uh, van dit tijdschrift is er een speciaal nummer verschenen over de legendarische uitgever uh, en uitgeverij, een Boekhandel, Rob van Gennep. onder de titel Zeerovers. Uh, in die geschiedenis van Van, van Genep, althans wat betreft het eerste decennia... Is, dat, is die geschiedenis een afspiegeling van alles wat in Nederland... Uh, wat Nederland in die jaren bezig hield... en dan vooral wat links-Nederland bezig hield. Ja, dat kun je wel zeggen. Als je kijkt naar uh, die fondslijst achterin ja. dat uh, boekje... dan, ja, dan dat zie zeker. je toch uh, al die auteurs en al die onderwerpen... waar we ons destijds enorm druk om hebben gemaakt. Allerlei actiegroepen, splintergroepen, uh, pamfletten... maar ook vrolijke dingen. Uh, bijvoorbeeld al die bundels van Peter van Straten... die kwamen ook uit bij ja. Van Gennep. Ja. De vader en zoon strips, ja, dat hoef je maar te zeggen... Tegen iemand en de herinneringen komen volgens mij meteen uh, boven. Dat is nou. zo'n uh, fenomeen geweest. Ja, inderdaad, wat er enorm. He. De, het is, een, voor, is het nog voor jou ook een begrip, Max? De ja, zeker. Uitgeverij van Ja, natuurlijk, want uh, vader- en zoonstrip ben ik nou verbonden. Ja, uh, het was echt een fenomeen. Ik, in, ik heb later tegenover Rob van Genem gewoond in de ja. Van Egerstraat. Woonde ik weer achter? Ja, is, een, een buitengewoon <laughs> knappe man. Een verschijning om te zien, echt een uh, vrouwenjager ook. Even vrouw en, vragen. Uh, klopt dat? Ja, vind jij hem ook een knappe man? Maar nou, ook op man deze foto vind ik hem inderdaad onweerstaanbaar. Dus uh, dat is ook de reden dat we deze foto... <lacht> <Ja. even> onslak... <lacht> nou, en dat ik samen met Sheik Farah. Dus dat ja. kan echt helemaal ja, niet ja, missen. Ja, dat is echt... Uh, <lacht> uh, maar op andere foto's... Ja, ach, nou ja, ik weet niet of hij nou echt zo vreselijk knap was... Ik weet het niet, maar hij had kennelijk wel iets. Ik heb hem zelf niet gekend, maar hij schijnt wel heel veel vriendinnen te hebben gehad, ja. ja zeker. Ja. Nou, dat is toch, spreekt toch erg voor hem? Ja, of niet? nou ja, ik, ik leef natuurlijk mee met allen die daar last van hadden, dus ja. Oh, ja. Komen we nog over te spreken? Althans over één misschien wel. Was het, een, was het nou een tijd waarin je echt absoluut intellectueel links moest zijn? Nou, die indruk uh, wekt het wel. Kijk, ja. het is wel grappig. Uh, het, het nummer is geschreven grotendeels door studenten van nu, die dus nu nou, 23, ja, 24 ja. zijn. Ja. En voor hun was het natuurlijk een, een kennismaking met een periode... eigenlijk van meer hun ouders misschien, ja. of... Uh, uh, ja, en je merkt gewoon dat het toch uh, voor hun uh, heel wonderlijk moet zijn geweest. Ja. En ik denk dat inderdaad, uh, als je in die tijd zelf uh, leefde... dus zeg maar de jaren zeventig, hè, als je toen volwassen was... Uh -huh. dat je inderdaad, als je een beetje intellectueel was... dan was je gewoon automatisch links. Want de rechtse ja. intellectuelen die bestonden volgens mij gewoon toen niet. Nee, maar ja, is, uh, ik, ik, ik nee, spreek... Dat is, hè, de klokte, is ja. absoluut waar. Dat ja. ja, is ja, absoluut waar. was Hiel, ja, ja. weet niet of jullie dat nog uh, ja. herinneren. Die was ja. Ja. Dus later in de eerste Kamer. En die ja. werd beschouwd als een intellectueel. Geertse maar ook nog. werd ja, ook nog beschouwd nou, als een rechtse, rechtse ja. intellectueel. Ja, rechtse ja, ja. Het, die wist ook iets van Torbekken, Maar Van ja, ja, ja. uh, Riel ja. heeft wel eens over Wiegel gezegd. Dat dan, dat, dat zo goed bij de VVD ja. paste. Omdat ja. het ja. absoluut geen intellectueel ja. was. Nee, maar rechts was een beetje dommig. Dat was Telegraaf. En ja, Elsevier. Uh, ja, dat, uh, dat stelde gewoon niet veel voor. Was het nou ook die uitgeverij en die boekwinkel? Was dat nou ook een plaats waar zeg maar, dan de linkse elite elkaar ontmoette? Nou, die indruk uh, heb ik wel. Ook omdat er zoveel uh, andere producten werden verkocht. Dus uh, posters en kaarten. En volgens mij was er ook een, uh, ja, een bloeiende actiecultuur rondom die boekhandel van Gennep. Ja, maar ja. Uh, het, het, een boekhandel is natuurlijk sowieso, dat geldt eigenlijk voor nu ook wel. En vandaar dat die vraag van jou eigenlijk wel goed was. Van, is er nog een linkse boekhandel nu? Een boekhandel is altijd een plek voor ja, ontmoetingen. En voor het, uh, het vinden van dingen waar je eigenlijk niet ja. echt naar op zoek was. Ja, ja, alleen ik denk dus niet dat er zo'n boekhandel op het ogenblik is. Nee, nee, nee, dat is wel jammer. Ja, Atheneum misschien. Ja, maar Boekhandeltje is geen, van Huid Scheurs, of mag nee, ik daar geen van dat eigenlijk? <laughs> de scheurs en de Groot hier in Amsterdam. Er gebeurt ook wel het een en ander. Ja, maar goed. Maar er zijn ook vast andere boekwinkels in het land waar heel veel gebeurt. Um, toen hij in 1962 met uh, Johan Polak, de klassicus Johan Polak, mag ik wel zeggen, een uitgeverij begon. Toen brachten ze aanvankelijk helemaal geen uh, politiek. Nee, dat was uh, vooral eigenlijk literatuur. En ik ja. denk ook wel dat Rob van Gennep zelf ook uh, behoorlijk wat. Uh, uh, ja, voelde voor die literaire kant, hoor. Ja. Hij, hij kwam ook niet uit een politiek nest. Hij was eigenlijk een hele keurige jongen. Hij zat nog een, ja. bij de hockey. Hij heeft nog zelfs in het Nederlands elftal gehockeyd. Ja, dat lastige ja. Kant, dat is, ja. ja, is ongelooflijk, hè. Hij kwam uit Wassenaar. zo. Echt VVD-milieu. Ja, VV... Rechtse ja. intellectuelen, ja. zeg maar. Ja, ja dus uh, hij is eigenlijk pas later een beetje in die politiek terechtgekomen. Ja. Misschien wel omdat hij dus inderdaad zoals Zoveel een intellectueel was... die automatisch links werd. Ja, wat, wat, wat, wat gaven ze in het begin uit? Ja, toen in die tijd van, uh, van Johan Polak, dat was vooral literatuur. Dus bijvoorbeeld de verzamelde werken van Jesse Bloem en zo, dat soort dingen. Ja, natuurlijk. En ook de tijdschrift Kartons, dat was zo'n uh, zo ja. tijdschrift... Voor, voor, uh, ja, voor literaire studies en essays, dat soort... Uh. En later zijn ze dus meer de politieke kant opgegaan. Ik schrik van mijn eigen ouderdom opeens als ik met je praat. Echt, ja, <laughs> Waarom is vooral dat, dat, dat politieke aspect van deze uitgeverij... Uh, zo in de herinnering blijven hangen? Nou, omdat uiteindelijk, en dat kun je aan die fondslijst goed zien, de, de literatuur. Uh, toch wel uh, in, de, in de minderheid is geweest. Ja. Het, het aantal uh, politieke boeken was echt groter dan het aantal literaire boeken. Maar het knappe was dat die behalve die politieke boeken... die echt zo recht in het hart van de samenleving uh -huh. stonden... linkse uh -huh. samenleving... ook die literaire titels echt uh, ongelooflijk veel kwaliteit hadden. Ja. Dus een heel veel uh, van die Nobelprijswinnaars ja. of andere prijswinnaars... komen uit dat fonds. Jelinek bijvoorbeeld ja. heeft hij ontdekt. Ja, verdomd, dat is waar. Ja, ja, ja. Ja, en uh, Kertes en zo. En uh, Kadare. Ja. En, uh, ja, een hoop van dat soort uh, auteurs. Oh, grappig. Grappig is dat eigenlijk. het eigenlijk. Het, het, het, het waren het nou. Uh, want ik heb die tijd nog wel meegemaakt, maar waren het Opa nou... Vertelt. Ja, het is echt open. Nou, was, dat is helemaal... Ik heb echt het, voortdurend het idee gehad van... God, het, is, het heeft zich eer gisteren afgespeeld. Ja, dat zie je aan de foto's ook wel, hè, Dat ja, het dus eigenlijk dat toch is... niet eens zo heel erg lang geleden is. En, en, nee, en mensen, ja, waarvan ik denk, die zien er toch nog zo uit. Ja, die, die, die zien er opeens van van, weer... Ja, ja, Van Acht en, uh, ja. en Chris van Veen. bekend ja, affiche, ik heel even. bekend affiche, ja. Het was is verboden, het, hè? Het was verboden dat, affiche uh, toen nog. Ja, dat is, toch, is echt voor mij eergisteren dat ja, dit uh, ja, ja. afspeelde. Maar um, um, die, die, die verhouding tussen Johan Polak en Rob van Gennem... die loopt op een gegeven moment stuk. Uh, wat was nou eigenlijk wat was nou de reden? Want ik ken Johan Polak als een buitengewoon aardige, sympathieke man... die me voortdurend uh, uh, in kamertjes alleen wilde spreken. Ik zal daar niet verder over uitwijden waarom hij dat wilde, maar goed. Dat, dat wilde hij. En uh, heel sympathiek en aardig, heel zachtmoedig... Wat was nou de strijd tussen die twee? Nou, ik geloof niet dat er echt zo'n strijd is geweest. Ze hebben het toch heel goed met elkaar kunnen rooien. Ja. En ik denk dat uh, Van Genep wilde uiteindelijk een aantal boeken brengen, die, die voor Johan Polak. Niet interessant en niet uh, ja, die hij niet kon onderschrijven. Zo'n ja. tien over rood bijvoorbeeld dat soort. De Partij van de Arbeid. Ja, daar had hij niks mee. Dat was voor Johan Polak gewoon uh, toch uh, ja. een brug te ver in politiek opzicht. Hij was veel meer een rechtse intellectueel, ja, zou je misschien ja, ja, kunnen ja. zeggen. Ja. Echt, ik, ik geloof niet dat je eigenlijk een grote verschil Denkbaar zou kunnen. Ja, dat vind ik. Dat, daarom vind ik het eerder opmerkelijk dat ze het nog zo lang zo heel goed hebben samen kunnen doen dan dat ze uiteindelijk uh, los van elkaar zijn verder gegaan. Maar ja. hij begon gewoon zijn eigen uitgeverij van Gennep. Ja. En zakelijk gezien was hij veel uh, succesvoller dan uh, Polak. Ja, ja, ja maar, maar het, Polak, Polak kon het zich is. Per, Nee, precies, nee, kon precies het, het precies, zich remiteren. echt een soort hobbyisme. Ja. Ja. Het was uh, uh, een miljonair, ja, even ja. voor de luisteraars ja. duidelijk maken. Dus uh, Johan Polak was al heel erg rijk en kon het zich van alles permitteren. Ik heb begrepen dat ook een van de redenen waarom dat, dat Johan op een gegeven moment verkocht uh, van Gennep... die verkocht in zijn winkel de bekende mao-speltjes. En uh, die konden we daar kopen. En daar was, dat was voor Johan in ieder geval een brug te ver. Ja, maar hij had natuurlijk ook met die winkel op dat moment niks te maken. Dus die, die boekwinkel van Gennep was echt van, van Gennep. Dus, uh, maar inderdaad, Mao en zo, dat, dat vond hij natuurlijk echt helemaal niks. Maar de, Rob van Gennep had er ook niet zo heel veel mee, hoor. Hij heeft Rob uh, Anja Meulebel thuisgegeven. Eigenlijk. Ja, zeker. ja, ja, ja dat de schaamte wel. voorbij. Ja. Ja, ja, dat, ja, zeker. Was, uh, dat is natuurlijk een van de succesboeken van de uitgeverij geweest. Ja. Dat heeft echt een Miljoen generatie feministen opgeleverd. Ja. Dat is echt kolossaal gewoon, ja. Gigantisch. Ja, ja echt, goed, dat zeg ik omdat Anja Meulenbelt later ook naar China is gegaan. Die ja. heeft zo'n hele groep gehad. En mevrouw Schenk herinner ik me nog... En ja, ja. Wij wisten vroeger zeker dat die twee een verhouding hadden. Maar daar heb ik hier niks over gelezen. Wie? en van, van oh. Nee, dat geloof ik niet. Ja. Nee. Nou ja, goed. Ik, ik vertel maar me wat ik gisteren van gisteren van, van, van nou, vroeger nee, herinner. dat geloof ik Je gaat nu om <lacht> <met> de rug te ver. Maar zij heeft later nee. haar eigen uitgeverij nog opgericht. Hè, met een aantal ja, andere feministen. Ja, ja. Uitgeverij ja, Sarah. Sarah. Sarah. En dat, uh, later is dat weer een imprint geworden van Van, van, van, van Genep. Maar, uh, oh, nee, van Ja, van Genep. Je schetste net al dat hij uit een wassenaars uh, VVD-geslacht kwam. Sorry. Maar ja. sun is... Jij vroeg daar straks een linkse uitgeverij. Ja. sun is... Ja, sun nog bestaat zo... nog. Dat alleen bestaat het toch? is nu een imprint ja. van, uh, van uitgeverij ah, Boom. Okay, en sorry, de sorry. laatste sun-corrivé Henk Hoeks... heeft in december afscheid genomen oh. van uitgeverij Sun. En nu is het eigenlijk toch een beetje een lege huls... waar nog hele mooie boeken in zitten. Maar, uh, ja. Dat is hoefelijk, toch? Is, ja. Ja, maar ja, maar soms die... zit er vooruitgang in de wereld, Max. Dat moet je toegeven. Toch een, <laughs> toch toegeven. een, heim, toch een beetje heim. Mee. Ja, maar elke week komen er nieuwe uitgevers. Bij, dus nou, ja. is dat zo? Ja, dat is jij bent daar ja. ja. wetenschappen voor. Ja, ik er zie het niet. Echt, nou, echt dat heel veel. Het uh, gaat beter met de ja, uitdaging de, de kranten. of zoiets is gisteren opgericht. Oh. Is, nee, dat is... Uh, Oké, okay. we gaan terug naar uh, Rob van Genp. Uh, Wassenaars milieu, VVD, heb ik al gezegd. Uh, wat een hockeyjongen. Wat vreemd is, is dat hij uh, had een oom... En die werd de Rode Dominee genoemd, ja, Ted oom van Ted, Gennep, ja. Ted van Gennep. Ja. En die heeft inderdaad heel veel invloed op hem uitgeoefend. Ja, Waarom? Dat... Wat was er zo bijzonder aan die man? Nou ja, hij was dus een, een Rode Dominee, hij was theoloog... en hij had ja. uh, allerlei uh, vooruitstrevende, semi-anarchistische visies... en hij heeft ook gepubliceerd daarover... Ja. Uh, een van de eerste boeken ook die uh, Van Gennep uitgaf... was een van de boeken van zijn uh, oom over Camus. Ja, een biografie uh, he, van Camus, uh, ja, geloof ik. Ja. ja, en het was uh, wel een gerespecteerd iemand. En dat ze ja, een boek was uitgeven de... was toen denk ik, nog net iets bijzonderder dan tegenwoordig. Ik uh, kan me dat boek nog heel boeken. goed herinneren ja? van Van Gennep. Ja, okay. hij had een groen omslag met het ja, handschrift ja, van Camus. Ja, ja. En uh, F.O. Camus stond ja, daar, geloof ja, ik. Oh, ja. Kan ja. ik kan het misschien niet aan doen. F.O. Camus stond daar. F.O. Camus? Volgens mij wel. F.O. Van Gennep, misschien. Sorry, F.O. Van Gennep. Ja. dacht al. Maar, uh, nee, maar dat, uh, dat heeft uh, zeker invloed op hem gehad. Maar hoe dat precies zit... ja, die, die, die rode dominee leeft niet meer. Ja. Rob van Genem kunnen we het ja. ook niet meer vragen. Dus, uh, nee. Maar dat heeft zeker wat, wat denk invloed op. geloofde hij er nou heel erg zelf in? Nee, dat, ik het dat linkse gedoe. Ja. Nee, nou, dat geloof nee. je ook niet. Nee. Nee. Nee. Nou, ik denk maar dat, maar dat, B, hij, ja. dat hij... hij was volgens mij typisch zo iemand... die dus meedeed en ook, misschien ook wel... het beste ja. voor had met de mensen. Ja, maar dat, maar dat geloof ik niet. Nee. Als je met hem sprak... en dat wow. blijkt ook hieruit... Hij, hij kon echt, uh, echt lecturen. Door... Hij kon echt lezingen geven. Ja. Hij kon je echt... En, en, ja, ja, ja, ja, ja, ja Volgens mij was hij meer... Hedda was niet zo'n, uh, nou, ja, nou, ja, Hedda. Volgens mij is Hedda veel linkser die, dan hij. Ja, ja, dat was zijn vrouw, hebben, hebben zeg ook ik maar even voor de luisteraars. Hij ja, heeft net die documentaire nog gemaakt. Ja, uh, ja ook een ge die geweigerd is door de Joodse omroep. een ja, pittige documentaire. En, uh, iedereen ja, maar. ja, we hebben haar hier gehad, iedereen kreeg de schuld. Dat uh, beschouw je als links. <laughs> nee, of, nee, of nee, dat zij, was, zij had dat, zij had dat uh, heel erg, dat gepassioneerde zal ik maar zeggen. Maar toch kon Rob er ook wat van. Ja, maar een uitgever is toch eigenlijk per definitie iemand die, nou ik wil niet zeggen die toneel speelt. Maar wel iemand die zich een bepaalde rol kan aanmeten, een bepaald imago kan aannemen. Daarom vond ik ook dat stuk over die feministische actie wel leuk in dit nummer. Want die feministen hadden dat wel door. Ja. Die zeiden, ja, hij doet wel alsof hij het zo met alle linkse clubjes... en ook met die vrouwen eens is, maar eigenlijk is het gewoon een seksist. En nou ja, daar moet, ja, nou, moet je toch wel even iets meer over vertellen. Want dat is eigenlijk een ontzettend leuk verhaal. Ja. Uh, uh, dat was met die, met die Mieke W., uh, ja. geloof ik. Ja. Mieke, heb, ken, heb jij haar nog gekend? Mieke W.? Mieke V. Ik, ik zie er nog heel goed voor me. Ja, oh nee, die ben zat absoluut. beneden in de, in, in de boekwinkel. Oh, je oh. oh, bent een ervaringsdeskundige. Ik ben een ervaringsdeskundige. Helt die zie in je inderdaad de hand ja, niet. Ja, ja, ik was, ik. Mieke Bal. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Mieke V. Ik weet, wist helemaal niet tot ik dit las wat ze, wat ze las. Maar dat was echt, we kunnen hier wel toch spreken... over de Paarse Tuinbroek-brigade, ja, ja, ja, ja. waar ze lid van was. Ja, ja. En die zat daar onderin, in die kelder... Ja, om ja. daar de feministische literatuur... die ja. natuurlijk aangehoogd uh, was bij ja, het linkse ja, gedachtegoed, ja, ja, te ja. beschermen. Ja. Maar dat is eigenlijk op een ramp uitgelopen. Ja. Um, met die zaak, Mieke W., wat was er aan de hand? Nou, Van Gennep was een collectief, hè? Dus uh, de, ja. de medewerkers hadden allemaal inspraak... en er werd over alles vergaderd... En uh, Mieke W. die werkte daar en uh, een aantal uh, mensen vond dat zij niet uh, vriendelijk genoeg was met name tegen de mannelijke ja. clientele. Dus ze wilde mannen geen hand geven ja. en ze had uh, wel eens uh, ja. uh, dingen, onaardige dingen gezegd over mannen die boeken wilden kopen en ze wilde ze dan gewoon ook niet helpen. Niet klantgericht genoeg he, heet ja. dat tegenwoordig. Ja nee, om die reden werd ze ontslagen. En uh, nou, het collectief was het daar nee. niet mee eens. en uh, ja. ja Toen kwamen ze in actie en ze kregen dus steun, dat collectief... Uh, van uh, de feministen, die ook uh, ja. Ja, van alles erbij sleepten. Dus uh, Van Gennep deugde van geen kant. Hij was een seksist en hij deed het alleen maar om geld te verdienen... al die mm -hmm. feministische brochures verkopen. En Mieke Red, moest inderdaad. onmiddellijk weer terug in dienst worden genomen. Ja. Want het was echt een schande dat ze was ontslagen. Ja. En uh, nou, Rob van Gennep hoorde het allemaal aan en hij... Uh, en toen kwam hij s'avonds thuis en hij dacht: ja, ja, waar gaat het nou eigenlijk om? Dus hij vroeg aan Hedda van. Ja, ze zeggen dat ik een seksist ben. Maar ja, wat is dat nou eigenlijk? Wat betekent dat nou? Hij kende het woord niet echt. Het was toen echt zo'n modewoord. Dat herinner ik ja. me ook nog wel. Iedereen was een seksist. En uh, nou, toen had ze het uitgelegd aan hem en uh, toen zei hij. Ja, eigenlijk is... Ze hebben ook wel gelijk. Ik ben ook eigenlijk, geloof ik, een zit Hij was het er helemaal mee eens. Maar goed... Uh, ja, hij heeft ze niet teruggenomen. Nee, nee, nee. Hij heeft haar toch niet teruggenomen. En ze kwam toen wel in dienst bij uitgeverij Sarah. Sarah. Dat werd toen opgericht. Maar daar is ze ook ontslagen. Want ze was inderdaad niet te handhaven. Ja, dat was het Society for Cutting Up Man. Van uh, Hilo Solanes. Ja, inderdaad. Kan je me nog ja, herinneren? Ja, ja, ja, die, ja. Uh, ja. Ze, Als er een man in die boekwinkel kwam... Ja. dan uh, ja, kreeg hij er van langs. Ja. ja, maar had... Ja, mannen waren verkrachters. Hè. Zo, zo werd dat toen gezien. Alle mannen waren verkrachters. Dat was zo'n ja. zo leus in die ja, tijd. Alle ja, alle mannen waren verkrachters. Dat ja. zegt wel iets over dat collectief. Want hoe, <laughs> want hoe had hij precies dat collectief... Uh, uh, want ze gingen vanuit elkaar. Hè. Ik probeer de draad nog even te herstellen. Pollak en Van Genp gingen uit elkaar. Van Genp kwam met zijn eigen uitgeverij. Wat wilde hij nou precies met die nieuwe uitgeverij bereiken? Ja, nou, of die nou echt een, een omwenteling in de samenleving... Dat, dat zou ik niet durven zeggen. Ja. Het is heel moeilijk om natuurlijk als, je, als iemand is overleden... en je hebt alleen een uitgeversarchief nog over, hoe groot dat ook is... Ja. een archief is toch niet voldoende om in iemands schedel te kunnen kijken... en ja, te zeggen wat ja, ja. hij nou werkelijk wilde. Dus uh, het wekt allemaal de schijn van dat hij inderdaad de wereld wilde verbeteren. En dat zal ook wel. Ja. Maar helemaal zeker weten doen we dat ja, natuurlijk. Hij wilde denk ik ook informatie brengen. Hè, vooral ja, hij wilde natuurlijk uh, toch uh, het linkse gedachtegoed uh, verspreiden. Ja. Hij wilde een platform worden voor een, ja, een generatie die de wereld wilde veranderen. En dat, dat is hem ook wel gelukt. Ja, en ik denk dat hij het echte linkse publiek wilde bereiken wat je toen had. Ja, zeker. Ja. Ja. En, en eigenlijk niet die moderne modieuze lezers. Nee, nou, dat, het grappige is dat uh, zo in de jaren tachtig... liep het allemaal een beetje terug in de boekenmarkt. Dat was niet alleen voor Van Gennep het geval, maar ook voor andere uitgeverijen. En toen heeft hij het dus op de literaire tour gegooid. Ja. En is hij verder gegaan met vooral veel literatuur. Ja. En dat heeft hem uh, ook alweer wind... Uh, ja. Hoe heet het? Geen windeieren... Uh, Geen windeieren ja, gelegd, ja. Hij was echt zakelijk heel slim. Hij had echt een goede neus. Het was Maar echt een goede dan uitgeving. vind ik het toch uh, raar dat hij ook uitgesproken opvattingen had... om met dat personeel om te gaan. Want hoe, want hoe had hij nou precies dat bedrijf georganiseerd? Ja, het kan trouwens zijn dat hij dat een beetje van Sun heeft afgekeken. Hè? Want ja. Sun en Van Gennep waren wel uh, ja, goed met elkaar. We hebben ook een interview met een van de Sun-mensen in het nummer staan. En die vertelde ook, die, die uh, chef van de wiel van Sun... dat hij in het begin heel veel contact heeft gehad met Van Gennep... om hem uit te leggen hoe je een uitgeverij moest uh, runnen. Want uh, ja. hij had natuurlijk wel wat ervaring bij Polak... maar dat was uh, ja, toch niet zakelijk in uh, nee. dat opzicht. En, uh, Sun was een collectief, was ook een collectief. En ik ja, het denk was dat een collectief. Dat, uh, ja. ja, dat was toen in die tijd. Ja, je had woongroepen. en uh, ja. Waarom zou je dan niet ook uh, in zo'n uitgeverij ja. een uh, collectief zijn? Z zijn het, eigenlijk, het zijn niet wat ik begrepen heb, want een paar studenten die hier aan hebben meegewerkt, die ken ik wel. Maar het zijn niet allemaal jouw studenten. Een uh, paar wel. Nou, uh, het zijn niet ja, alleen maar studenten die erin meewerken. Uh, uh, nee, het zijn allemaal mijn studenten. Als er studenten aan mee hebben gewerkt, dan hebben ze dat uh, bij mij gedaan. Um, ja, We hebben er een project van gemaakt. Ja, maar uh... hoe kijken die er nou tegenaan? Als je zegt van ja, de, de zijn, die, die komen er dan achter dat het een collectief was en iedereen kreeg evenveel betaald en uh, winst was eigenlijk verboden, sterker. De winst werd afgeroomd en ja. die vloeide naar uh, goede doelen. Nou, ze hebben met enorm veel enthousiasme dit, dit onderzoek uh, gedaan. Want ze vonden het echt fascinerend. Uh, het is natuurlijk voor hen toch een beetje zoals het voor ons is... om uh, naar de 19e eeuw te kijken. Ook al ja, is het verschil ja. in, in tijd misschien groter... Maar ja, het gaat, het gaat toch echt om een andere wereld. En, uh, het hele idee, jij vat het samen in een paarse tuinbroek. Ja, dat moet je dan aan hun uitleggen. Van, ja, een paarse tuinbroek, dat was toen een soort kledertracht... Ja. Hè, die de mensen toen aan hadden. Maar dat was, uh, nee, dat, dat, uh, voor hen was het denk ik toch echt een kennismaking... met een, een, een wereld die ja. toch... Heb van, je die ook nog gedragen, tieren, een tuinbroek? Ik niet. Ik wel. Ja, jij wel? Ja, ja. Oh, dat is Max wel Pom de van tuinman. De... Nee, ik, geloof, ik geloof niet of ik, dat hij paars was, maar ja. was, hij was wel een tuinboer. Nee, nee, het bloemetjes over hem, dat <laughs> ja, nog wel. Ja. Het bloemetjes over hem, dat heb ik, maar ja, goed. Ja, maar die zou ik nu en, weer die... willen dagen, eerlijk gezegd. Wat? Het bloemetjes over heeft. Ja, ja ik, ik dat je die wel. niet meer kan kopen. Ja, ik ook wel. Ja, die kan je ja. best kopen. Ik ja. zag Gordon er laatst mee. Toen dacht ik, hé, iets voor Max Spanner. Hey. Ja, <hums> nou, ik zal hem bellen. <hums> <hums> maar goed, het, uh, uh, het, dat collectief, um, dat gaat, uh, dat leidt op een bepaald moment. Want um, in 1985, uh, ik herinner het me nog, de krantenberichten, maar moet Van op de deuren sluiten. Althans, de boekhandel moet de deuren sluiten. Waarom? Ja, dat heeft uh, uh, toch vooral uh, te maken met de economische crisis. Het ging gewoon slecht met de boekhandel. Uh, met Voornamelijk met de linkse boekhandel natuurlijk. De, ja. de, de belangstelling voor de pamfletten pamfletten. De jaren tachtig worden het ik-tijdperk genoemd. Ja, ik denk dat dat inderdaad wel een beetje klopt. Het uh, was gedaan met links. Ja, uh, ja. En dus was het gedaan met de linkse boekhandel. Uh, ja, nou, Gedaan met links is misschien weer net iets te, te sterk maar, gezegd... maar gedaan met de linkse boekhandel denk ik toch wel, ja. Uh, maar had het ook te maken met het feit dat bijvoorbeeld... de winsten die gemaakt werden, inderdaad verdeeld werden... Of gingen naar het medisch comité Vietnam, uh, Angola bevrijd, Angola uh, en dat soort zaken? Ja, dat, dat soort dingen deed hij inderdaad wel. Uh, maar ik geloof niet dat hij daar de boekhandel voor zou hebben opgeofferd. Dus, uh, en er zijn natuurlijk meer boekhandels in die tijd over de kop ja. gegaan. Het, uh, uit de archieven moeten we toch opmaken... dat het vooral te maken heeft met de, de, de ja, En ook het, de belangstelling voor het linkse boek die echt afneemt. Ja, je ja, ziet was... dus ook wel aan al die kritische bibliotheek. Hè? We, kritisch schrijf ja. je dan ook met IE en zonder SCH. Hè? Ja. Dat, dat zijn van die boeken, ja, het Marxisme op de Filipijnen en zo. Ja, dat op een gegeven moment is dat ook wel over, denk ik. Ja, ja, ja, ja nou, ik, ik kwam in het boek ook uh, tegen een affiche... wat volgens mij ook een oh ja. deel is geweest... Ja. waarom het, uh, uh, waarom het uh, uh, slecht ging met de boekhandel. Dat was uh, dit affiche, dat stond erop. Het blijkt dat er nog steeds gestolen wordt in onze winkel omdat we niet kunnen werken als we scherper op boekendieven letten... en we ook geen paranoïde politieagenten willen worden... ter verduidelijking het volgende. Wie in deze winkel steelt, is niet alleen een dief volgens burgerlijk recht. Wie hier steelt, steelt niet van eigenaren of aandeelhouders... maar van wie hier werkt. Dus dat is wel goed was als je van aandeelhouders of eigenaar... maar dat gaat nog verder. Daarin boven steelt hij of zij geld van actiegroepen... waaraan wij de laatste vijf jaar, dus sinds het begin van dit bedrijf... een bedrag van 45.000 gulden uit onze netto-winst hebben afgestaan. Misschien overtuigt het bovenstaande genoeg... om het stelen in deze winkel na te laten. Ja, dat vind ik schitterend. Ja, proletarisch dat winkelen, hè? dat was toen een tijd lang uh, echt een, een, een soort... Dat sport. zie je toch niet meer? Nee. dat is toch echt nee. Nee, nee, dus Nee, uh, dat is inderdaad ongelooflijk schattig ja. allemaal. Dat je dat dan gaat doen bij uitgerekend bij Van winkelen. Ja, ja. ja, maar tegelijkertijd, toen dit ja. was nogal veel geld, zeg, 45.000 ja. gulden ja. voor die ja. tijd. Ja, ja, ja actiegroepen. Ja. Ja. Weggooid ja. geld, dat was zeker. Maar ja... Hij verdient het natuurlijk ook wel weer terug op de een of andere manier. Nou ja, het is, ik, ik, bij mij blijft toch een beeld hangen van iets, iets ongelooflijk sympathieks hoor. Ja, Want, uh, ik bedoel, je kan er lachroog over doen. Maar ik vind het toch ongelooflijk knap dat er een. een ja, zo iemand als Rob van Gennet, maar ook de mensen die daar werken. dat ze zo hun best deden om de ja. wereld te verbeteren. Kom daar nog eens om. Nee, liever niet. Oh ja, liever niet. <laughs> liever oh ja. niet. Nee, geen wereldverbeteraars hier. <laughs> um, uh, uh, maar onder invloed van die, van die linkse uh, voorhoede... werd het een, een progressieve segment in het fonds steeds belangrijker. Hè? Mm. Uh, met die, wat je daarnet al noemde, die kritische bibliotheek. Ja, dat, werd, dat werd de bekendste serie, zou je kunnen zeggen. Ik herinner me, en wie niet. Ik heb daar, volgens mij heb ik daar zelfs nog college over gehad. Uh, uh, Ernst Mandel, die uh, ja. de, de, de bellag, dat werd een, een, ging over de marxistische economie. Uh, dat werd een ware hit. Ja. En het boek, ja. dat valt gewoon ja. niet te begrijpen. Ik ja. weet niet of je het wel eens hebt ingekregen? Nee, nee, nee. Nou, valt gekeken. echt helemaal niets van te begrijpen. <laughs> dat werd een van de grootste klappers uit de kritische bibliotheek. Ja, ja. En ja. het Boliviaans dagboek van ja. Che Guevara. Ja, maar ja. Dat, dat is vreselijk leuk. Dat is, is ook heel zijn. goed. Dat ja, is een heel leuk boek. Is nog steeds ja. heel leuk. Ja. Uh, uh, daarvan werden er Junk in... is het woord niet, maar een uh, interessant boek. Weet je hoeveel er daarvan verkocht werden? In, ik denk 200.000. In, ja, in vier, ik wil zeggen in vier maanden heeft het vier oh, druk vier beleefd Toen 60.000 ja, exemplaren. Ja. Dus dat was ongelooflijk. Had hij nou een goed zakelijk instinct... Ja, dat had hij absoluut. Hij uh, wist uh, zeker uh, wat hij uh, moest brengen en wat goed in de markt lag. Ja. Maar dat Ernst Mandel-boek, dat is volgens mij van Sun uh, geweest. Dat ene inleiding... Met dat in de, mooie Ja, met die, die bloemen erop, hè. Ja. Dat staat hier ook in. Ja, nou ja goed. Dat, dat, dat was de Sun-uitgave en dat heeft heel goed gelopen. Maar Van Gennep had ook Mandel-uitgaven... En uh, ja, hij, hij wist ook gewoon wat er op inderdaad, op de universiteit werd gebracht. Als je nu ook die namenlijst bekijkt, ja, ja, ja. Hè, dan zie je daar zoveel namen staan... van ja. mensen die nu nog bijvoorbeeld op de universiteit een of andere belangrijke... Uh, ja, docenten of hoogleraar zijn of die in de politiek terecht zijn gekomen. Jet Bussemaker die Jet staat Bussemaker. er ook tussen. Ja, dat het. is echt heel grappig. Het is toch graag. Nou ja, wie, wie, uh... wie nog meer dan? Van de... uh, ja. Ik zag de naam van Bussemaker. Ja, ik kijk natuurlijk, ik zag de boeken van uh, Tonrechten en zo. Uh, ja. uh, <coughs> ja. Kabotbeek geloof ik. Weet je ook? Nou ja, natuurlijk ook Ed van Tijn. Ik, uh, ja, zeker. Uh, ik zit hier maar even te kijken. Uiteraard ook uh, ja, Bianca Stichter nog steeds dus. Uh, uh, maar al in 1923. Karen Karin Spijnk natuurlijk. Karin Spijnk, ja, hoe ja. kan ik het vergeten? Ja, uh, ja Chris Keunemans, maar dat uh, nog steeds ergens... Ja. Ongelooflijk. Igor Cornelissen Igor Cornelis ook. En Liddy van Marissen. Liddy van Marissen. Pauline Ja Jazeker. Ah, okay. Dick Pels. Ja, Dick, Dick Pels. Dick Ja, het is wel zo dat wij toen ook al zeiden van... oh heer, wat een vergissing. Mag. Alweer een boek van Lidie van Marissing. Maar <laughs> ja, ja, dat was echt zo. Ja. Um, um, maar stond Winst... Kijk, um, je zegt net, hij had een goedzakelijk instinct. Hij was hmm. misschien wat minder, een, een wat minder bevlogen linkse idealist. Maar stond Winst maken laag op zijn prioriteitenlijst? Nou, dat, dat kan haast niet uh, zo geweest zijn. Want anders dan zou hij toch, denk ik, een heleboel titels niet uh, hebben gebracht. Hij heeft bijvoorbeeld die... Die fotoboeken van Jacob Oli, hartstikke mooi. Maar dat, ja, ja, daar ja. kun je toch nauwelijks iets links in ontkennen? Of nou, in Sociaal realisme, ja, armoede in de stad. Okay, ja, ja, ja, zo ja, hebben wij dat toen ja, gezien. Ja, ja, ja, ja. Jacob Oli. Ja. Maar ja, hij, ik denk dat hij, uh, dat hij een, een goede mix had. En dat geldt natuurlijk voor alle uitgeverijen. Ze moeten een goede mix hebben van, ja. van goed verkoopbare titels... en van titels die ook inhoudelijke kwaliteit bieden. Dat is een ja. soort uh, menging en dat, daar zit hem de... Maar had hij nou de, de ook intensieve in contacten in. Met, met allerlei instanties... die, uh, die hij financieel ondersteunde... Uh, nou ja, je noemde dat Vietnamcomité. Ik geloof dat we daar inderdaad wel iets van hebben aangetroffen. Ja. Maar wat ik toch vooral wil benadrukken is dat uh, dit is echt een, een smaakmakertje, dit, dit boekje. Ja. Eigenlijk zouden er gewoon een, een, een biografie, de, ja, u, biografie. Ja, biografie. Is dat op mijn lijstje? Boek, bij de vragen? Ja, moet er nu niet nog helemaal Ja, Die biografie? moet er absoluut komen, natuurlijk. Maar het liefst nog een, een, een, een geschiedenis van, de, van het bedrijf. Ja. Niet alleen van van Genep. Ik denk ik dat dat eigenlijk het. nog een interessant waarom? is. Nou, omdat je dan inderdaad dat hele collectief mee kunt nemen en ook uh, kunt zien wat zijn eigen positie is in dat ja. bedrijf, dan kun je misschien ook vaststellen dat niet niet zozeer hij, maar misschien uh, Jaap Janssen, uh, Jans, een van zijn medewerkers, die het later heeft uh, overgenomen, dat, uh, misschien is die wel minstens net zo belangrijk geweest, maar daar kom je natuurlijk pas achter als je dat hele bedrijf gaat uh, bestuderen. Ja. Het, het, maar ja, dan moet je ook een biografie van uh, Johan Polak gaan maken. Dat, ja, nou, dat, zijn. dat, dat ja, zou heel nee, mooi is zijn. Volgens is daar ook al iemand uh, mee ja? bezig. Ja, al tijdenlang. Het ja, zeker. Alleen dat, het, kijk, het archief van Van Gennep ligt gewoon op het ins ja. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Kan iedereen in. Maar het archief van Johan Polak, dat is helaas, nee. ja. uh, daar zitten mensen op die dat niet uh, De, uh, willen ontsluiten. Dat is ja. heel vervelend. Ze hebben ook ja. een claim gelegd op die, uh, Johan Polak zelf, op brieven van Reven ja. en dergelijke. Van ja. honderden jaren. Echt heel jammer. Het is echt verschrikkelijk. Wat dat betreft is Johan Polak werkelijk een beetje een narman geweest. En zijn boeken zijn nou. allemaal verkocht van Johan Polak. En het is ja. misschien wel aardig om te zeggen dat de boeken van Rob van Gennep... Die staan nog ja. allemaal thuis in zijn huis... Daar is ook een boekje over verschenen. Dus het heet Politiek op de Plank? Ja, het gaat over de bibliotheek, de privébibliotheek van Rob van ja, Ik heb dat niet gezien, Joyce ik heb dat Krijver. niet gelezen ook. Maar uh, valt er iets uit op te maken? Zijn dat nou, zijn eigen? Ja, hij had dus heel veel uh, literatuur, hij had heel veel poëzie. Ja. Hij had een grote collectie uh, uh, James Joyce en een grote collectie Frans Mazarel. Dat was kennelijk ja. echt een duidelijke voorliefde van hem. Ja. Hij had natuurlijk ook veel politiek. Ja. Dus uh, hij had zeker ook een persoonlijke belangstelling voor politiek. Maar toch minder eigenlijk dan je misschien zou verwachten. En seks, hè, natuurlijk. Ja, had hij niet zoveel. Ja, maar hij heeft wel seks uitgegeven. Ja, hij heeft seks uitgegeven, het? ja. Seks. Ja, de Zwarte Seksserie. <lacht> okay. de, de ja. ja, daar moeten we het ook echt even daar over hebben. Daar moeten we het even en over hebben. En dat wil ik oh. ook even laten zien, want het is zo nee, grappig. Dat, uh, is Kijk, nieuw... dit is het omslag van zo'n deeltje nu, uit de Zwarte oh, Seksserie. nu ken je die boekjes. Ja, is... En het leuke is, het is zo gedateerd. Want dit zo'n model zou nu nooit meer volgens mij op zo'n boekje komen. Het is echt zo'n gezellige, leuke... Uh, Toen seks nog gezellig was. Door, uh, ja, ja, ja. Nee. Maar je had toch van die seksleerboeken aanvankelijk. Die die ja, ook maar dit vee? is echt iets verhalend. Hè? Ik zal het even sexy. laten zien aan de mensen thuis die voor het uh, internet zitten te kijken. Zo zagen die... Hij heeft er vier uitgegeven. Ja, hè? de zwarte seksie. Seks samen met de NVSH, de Nederlandse ja. Vereniging voor Seksuele Hervorming. Het was wel, ver... wel verantwoordelijk. Verantwoord. Ja, het was verantwoordelijk. Het was niet vies. het was wel gewoon vies. We nee, hebben die boekjes wel bekeken en de student die daar onderzoek naar heeft gedaan, die heeft zelfs haar best gedaan en eentje gelezen. Uh, ik heb begrepen dat het echt uh, honden er echt geen brood van lusten. Is echt, uh, vertel eens. Uh, wie vertelt nou zulke? Okay. <laughs> boekje? Nou, op de presentatie van dit nummer vertelde Hanneke Groenteman dat ze er ja. een vertaald heeft. <laughs> Samen met haar ex-man. En ze zei, het heeft ons huwelijk niet kunnen redden. Maar het was wel <laughs> erg leuk geweest, zei ze. Oh, met, en Aati uh, Dijkmeester met, staat uh, de Bedoel je de vertaling. psychiater nog? Van Anneke, hoe gaat het? Ze staat er niet? niet bij. Meer Jan ja, Meer Jan Terwok. Meer terwogt, ter wocht? Meer hem ja. ja. ter wocht heeft. Oh, oké. Nou Het zou kunnen, maar het zou dat kunnen. Lang, ja. het, ja. het kan inderdaad. ook zijn dat ze het onder een pseudoniem heeft gedaan. Maar ze heeft dat in ieder geval uh, bekend bij de presentatie. Maar deed hij dat echt uit, uh, uit uh, dan ga ik naar de laatste vraag toe hoor. Maar Deed hij dat uit commerciële overwegingen? Dat moet hij wel. Hij heeft ergens in een interview gezegd, of misschien was het in een brief, dat hebben we in ieder geval gevonden. We gaan succesvol worden, want we gaan op twee dingen inzetten, politiek en seks. En dat gaat het goed doen. Ja. Dus dat... Uh, ja, het lijkt mij nog steeds het... een gouden combinatie. Ja. <laughs> ja. Hij heeft het geprobeerd, maar of het echt goed gelopen heeft, die serie, dat vraag ik me af. Ja. Nou ja, tot slot. Jullie citeren in, in dit boek uh, de hoofdredacteur van de Volkskrant, Pieter Broertjes, en die zegt... Mijn generatie zou zich geen raad hebben geweten zonder de boeken van Van Gennep. Hij leverde de munitie voor ons gedachtegoed. Um, heeft hij nou iets teweeg gebracht met zijn uitgever? Was het een was hij een politieke factor van belang? Ah, dat denk ik eigenlijk wel. Ik denk als, ja. Maar als hij er niet was geweest, was het misschien iemand anders geweest. Dat mm. is natuurlijk wel weer het sneuien van het beroep uitgever. Hè? Je springt in een gat in de markt en als jij het niet doet, doet iemand anders het. Maar hij had natuurlijk charisma, dus hij ja. wist het denk ik wel heel goed allemaal bij elkaar te brengen tot, mm. een, ja, tot een sluitend geheel... wat ook aantrekkelijk overkwam. Ja. De boeken zagen er goed uit. Ik denk toch wel dat, die, uh, dat die, die uitgeverij... en of hij dat zelf persoonlijk nou was, weet ik niet. Maar die uitgeverij is wel een factor geweest. Ja, ja dat kun je wel zeggen. Mag ik je heel hartelijk danken voor dit gesprek. Ja, Dames en heren, ja. Lisa Kuitert. En, um, het uh, speciale themanummer van uh, de boekenwereld is getiteld Zeerovers, uitgeverij uh, en boekhandel van Gennep. Mede samengesteld met Elisa Kuit. Het is verschenen bij uitgeverij uh. van Tilt. U hoorde Theodor Holman en Max Pam in gesprek met Lisa Kuitert eerder te beluisteren in 2009. Uitgever Rob van Gennep werd geboren in 1937. Hij overleed op 13 april 1994. Het tweede deel van dit uur is gewijd aan multitasking. En daarover gaat uw gastheer in gesprek met hoogleraar kunstmatige intelligentie Niels Taatgen. Theodor vangt onmiddellijk aan. Um, ik ga maar meteen met het gesprek uh, beginnen. Ik zal je even voorstellen, je bent hoogleraar Cognitive Modeling... aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Uh, we gaan het hebben over internet en multitasken. En uh, eigenlijk hoe dat ons brein beïnvloedt. Uh, maar laat ik beginnen met je te vragen wat dat Cognitive Modeling eigenlijk is. Cognitive Modeling proberen we... Uh, ja. Pro proberen we... Uh, eigenlijk met, met computersimulaties menselijke informatieverwerkingsprocessen beter te begrijpen. Ja. Uh, dus het is een beetje op het snijvlak tussen psychologie, wat menselijk gedrag en menselijk denken bestudeert. Ja. En kunstmatige intelligentie waar gekeken wordt van nou, hoe kun je nou computers uh, zo slim mogelijk maken. Ja. Maar wij proberen dus computersimulaties te maken die zo slim zijn als onze menselijke proefpersonen. Maar op zo'n manier dat we daardoor ook de menselijke denkprocessen beter kunnen begrijpen. Dat is eigenlijk het hoofddoel. En dat is het hoofddoel. Maar ja. kan, je nou, kan je nou een schets geven uh, uh, wat je nou dagelijks doet? Ja, je komt op je instituut, neem ik mm -hmm. aan. En wat doe je dan? Nou, een van de dingen die, waar ik mee bezig ben is het werken aan dat soort simulaties. Ja. Dat ik uh, ja, een kaart probeer te brengen wat mensen nou doen in bijvoorbeeld een multitasking situatie. Dat is een, een, een onderdeel van het onderzoek waar ik veel tijd aan besteed. Ja. En uh, in zo'n... Simulatie simuleer ik dus de individuele taken, wat ik zeg van, nou, wat, wat voor kennis heb je nou nodig om dit te doen. En uh, wat voor processen spelen zich af? En dat soort simulaties kunnen dan uh, voorspellingen doen over. over maar kijk dat ook in hersens? Uh, of interpreteer je uh, modellen die dat hebben gedaan? We doen, we doen ook uh, onderzoek naar uh, hersenprocessen, dus een uh, uh, fmri onderzoek dus waarbij ja. je kijkt naar uh, hersenactiviteit. Dat uh, nou ja, het is vaak onderzoek natuurlijk wat uitgevoerd wordt door door andere, door promovendi en projectstudenten en dergelijke. Um, en, uh, we, we gaan het hebben over dat multitasken, ja. maar ik dacht, ik, ik heb altijd misschien te vergeefs, maar of onzinnig. Ik heb altijd wat moeite met dat woord, want. Terwijl ik nu met jou praat, ik heb thee in de hand, ik heb ja. een oortje in. Ik praat, ik moet ook de vragen lezen die ik hier voor me heb. Ben ik niet al mijn hele leven bezig met multitasken? Nou, in zekere, zin wel. in zekere zin wel. Er zijn heel veel dingen die multitasking zijn... terwijl we daar helemaal niets over nadenken. Dus een gesprek voeren is eigenlijk een mooi voorbeeld van multitasking. Want uh, je moet bedenken wat je wil zeggen. Ja. Maar je moet ook, als de ander aan het woord is bijvoorbeeld luister naar wat diegene zegt, maar intussen al gaan plannen wat je wil antwoorden. Ja. En als je nog wat dieper kijkt, dan is taal iets wat zich afspeelt... op een heel syntactisch niveau, van het construeren van de zinnen... het aan elkaar rijgen van de woorden. Ja. Nou, daar hoef je misschien niet zo heel erg over na te denken... want dat gaat min of meer vanzelf, het altijd, in je moedertaal. Als je een vreemde taal moet spreken, moet je daar juist wel over nadenken. Ja, ja, ja. Uh, maar dat is wel een heel ingewikkeld proces. En dat is natuurlijk ook iets wat onze hersenen moeten doen... parallel aan al die andere dingen. Probeer je dat ook te achterhalen, wat er dan precies uh, uh, gebeurt? Dat is, dat is inderdaad een van de doelstellingen van... nou niet bij taal, want taal is wel heel ingewikkeld. Ja, maar, hè? Uh, <laughs> maar bijvoorbeeld, uh, we kijken wel naar autorijden. Een uh, autorijden is ook een voorbeeld van multitasken... waar je aan de ene kant de hele motorische processen hebt... van het ja. Ja, bedienen van de pedalen en het draaien aan het stuur aan de andere kant, het plannen van, daar wil ik heen... Dat is mijn, dit is mijn route, uh, het inschatten ja. van een verkeerssituatie. Ik vind het ontzettend interessant. Je hebt in je oude, inangerele mm. reden... heb je de metafoor gebruikt van de kok. Ja. Kan je dat ja. nog eens een keer uitleggen? Uh, ja, want uh, kijk, een, een manier om tegen multitasking aan te kijken... is dat mensen zeggen, van, nou, ja, je kunt maar één ding tegelijkertijd... Ja. en als je nou meerdere dingen tegelijkertijd moet doen... Ja, dan moet je gewoon heel snel van de een naar het andere schakelen... En dat is toch, uh, in, althans in onze visie, een oversimplificatie. Omdat je best meerdere dingen tegelijkertijd kunt doen. Maar niet uh, uh, met alle gebieden... Dat... Nou, laat ik even teruggaan naar de, ja? naar de kok. Want als je dus een, uh, een kok hebt die meerdere gerechten aan het koken is... in een, zeggen, een uitgebreide keuken, dat kan best. Uh, alleen, uh, ja, als je je naar, naar een professionele keuken hebt... dan heb je een uh, groot gasfornuis en je hebt een... Uh, een grote oven en je hebt misschien wat hulpjes die groenten voor je snijden. Uh, en je kunt dus best met gere meerdere gerechten bezig zijn... want het ene ding kan in de oven staan en het andere staat op het fornuis te koken ja. en uh, jouw hulpjes, de champignons aan het snijden. Uh, en, als, en, en dat kan dus prima tegelijkertijd... tot op een gegeven moment misschien twee gerechten allebei in de oven moeten op een andere temperatuur, laten we zeggen. Dat er ja, maar één ja, ding ja. in kan. Ja. <laughs> uh, en dan krijg je een conflict. En dan opeens uh, lijkt het van de buitenkant misschien niet meer... dat uh, alles daar tegelijkertijd uit die, uit die keuken komt. Maar dat er uh, ja, een opstopping is. Dat er een rommeltje wordt. Ja. Daar ga ik het over. Dat conflict wil ik het straks hebben. Maar ik wil nog even ja. um, uh, uh, nog iets hebben over dat multitasken. Um, wat gebeurt er? op het moment, nou ja, dat, dat is eigenlijk al het conflict... wat gebeurt er inderdaad op het moment dat er een conflict is... dat het ene overheerst? dat ik bijvoorbeeld... Mm -hmm. laten we de metafoor van het autorijden gebruiken. Ja. Ik rijd auto, ik kijk op de weg, ik plan dat ik naar... Uh, ik moet de vijfde straat rechts hebben, ik moet op ja. de borden kijken waar ik ben... want ik moet daarheen. Wanneer gaat het nou mis? Nou, je denkt bijvoorbeeld, van, nou, ik moet de vijfde straat rechts... dus ja. ik uh, ga uh, elke keer als een straat komt, dan trek je er één vanaf af. Dan denk ik, ja. Oh, ja, nog vier, nog, vier, nog drie. Ja. En dan word je opeens afgeleid door iets... Uh, uh, iemand uh, belt je bijvoorbeeld en je pakt ja. je, pak je mee op de telefoon en je gaat het antwoorden. En op het moment dat je dat doet. dan verdrinkt dat gesprek. dat getal uit je werkgeheugen. Wat was dat? Omdat uh, in ons idee. dat uh, werkgeheugen eigenlijk maar, maar aan, met één taak bezig kan zijn: het is dus of met het rijden bezig, of in dit geval het plannen van het rijden, of het is bezig met dat gesprek. En als dat gesprek opeens uh, daarin interpeert, dan verlies je dat, wat er in dat werkgeheugen zit. Nou, dan gaat dat in... Nou, ik wil niet zeggen dat het altijd definitief weg is... want het, kan best, het, het, het gaat misschien naar het lange termijngeheugen... en daar kun je het misschien weer terugvinden. Maar het kan ook zijn dat je dat niet terug kunt vinden. Want lange termijngeheugen doet het met name goed als iets uh, in een context is... of als het vaak ja. herhaald wordt... En zo'n nummer onthouden van de derde straat, dat is, dat is niet goed. Daar, daar kan het lange termijn geheugen niet zo heel goed mee uit ja, de weg. <laughs> dus uh, zodra dat, dat gesprek als het ware jouw werkgeheugen in beslag heeft genomen... ben je dat kwijt en kun je dus... Uh, ja, dan ben je verdwalen, letterlijk. Ja, dan kun je dus verdwalen. Nou ja, dat is ja. natuurlijk niet het einde van de wereld. Maar nee. uh, uh, dat is dus een, een situatie die zich kan voordoen met multitasken dat, dat je iets kwijtraakt of dat iets vertraagd wordt. Dus... Ja. Uh, je wil iets uit het lange termijn geheugen halen, maar iets ander proces is bezig met het lange termijn geheugen. Dus je moet wachten. Nou, dat is in heel veel situaties helemaal niet zo erg, dan word je gewoon een beetje langzamer. Ja. Maar soms, als het heel de tijd kritisch is, dan, uh, dan kan het tot problemen leiden. Of het kan ja. leiden tot juist heel improductieve dingen. Dat je, alsmaar, dat je zoveel dingen tegelijk pro probeert te doen dat ze alleen maar op elkaar zitten te wachten. Ja. De uh, wat is. De, het is een vreselijke vraag misschien. Maar mm. wat is het nut? van het bestuderen van het multitasken. Van het goed kunnen begrijpen van die processen. Wat, is daar uiteindelijk, wat zou daar het nut van kunnen zijn? Nou, Het nut is denk ik dat we kunnen analyseren wanneer multitasking goed gaat en wanneer fout. Want mensen zijn eigenlijk best goed in het coördineren van hun multitasking. Het is juist dat in sommige situaties het fout gaat. En als we dat beter begrijpen, dan kunnen we misschien onze ontwerpen zo aanpassen... dat we die situaties kunnen vermijden... Ja. En dan denk ik aan situaties als uh, gevaarlijke dingen in de auto... maar ook uh, inproductiviteit in werksituaties. Er zijn heel veel mensen die daarover klagen... van ja, ik uh, kan me niet meer concentreren op de belangrijke dingen in mijn werk... want ik word continu afgeleid door uh, e-mail of interrupties. Door men ja. en, en, en mensen worden natuurlijk vaak geïnterrumpeerd... Ja. Maar uh, er zijn wel studies die, gezien, die hebben uitgewezen dat toch wel ongeveer de helft van de interrupties door mensen zelf gegenereerd worden. Dus niet door externe factoren van mensen die uh, bellen of binnenkomen, maar dat mensen zichzelf interrumperen. Hoe bedoel je? Nou, dat, dat ze bezig zijn met iets en dat ze dan opeens zomaar bedenken: van oh, ik ga mijn e-mail controleren. Ja. Terwijl dat helemaal niet hoeft op dat moment. Uh, en dat kan. Uh, als je met iets bezig bent waar veel concentratie voor nodig is... kan dat heel contraproductief zijn. Want na het e-mail toeschakelen, dat kost misschien wel niet zoveel... want dat gaat vrij makkelijk. Maar dan weer terugschakelen naar wat je aan het doen was. Bijvoorbeeld een artikel schrijven of iets ingewikkelds proberen te begrijpen. Ja... Dat, is, dat leidt er dan onder. En dat is dan misschien weer niet zo aantrekkelijk. En dan is het misschien nog aantrekkelijker om naar iets over te schakelen... wat ook niet productief is. Nee, maar dit is, en, je beschrijft nu een proces wat ik heel erg herken. Mm -hmm. Ik ben met een stuk bezig en ik denk... even kijken wat er op internet staat of ja, uh, wat ja. uh, nu.nl doet. Ja. Maar je hebt volkomen gelijk als je zegt dat stoort in dat proces. Maar blijkbaar eh, popt het up. zal ja, ik maar zeggen, ja. in mijn ja. hersens. Ik moet dat doen. Tegelijkertijd. Ik kan niet zeggen, nee, dat doe ik niet. Dat kan wel. Maar ik doe het toch niet. Ik ja, maak ja. een andere keuze. Ja. En, en, en dan zeg jij, ja, het is goed om daar inzicht in te hebben, ook om het tegen te kunnen houden. Ja. Ja. En jij beweert eigenlijk dan ook, die geconcentreerdheid. Hè? Uh, die geconcentre... En je neemt dan af als je dat doet, dan neemt je concentratie af. Maar tegelijkertijd merken we, en daarom zit je hier eigenlijk ook, dat, nou ja, dat het gebeurt. Uh, we checken voortdurend ja. onze e-mail, we zitten op Twitter, we schrijven het artikel... en we hebben de radio en de tv liefst tegelijkertijd aan. Ja, en dat, kan, dat is soms ook niet erg als dat allemaal dingen zijn... Waar je, waar je, als, je, als je makkelijk van de een naar de ander kunt schakelen, dan is het niet erg. Het is met name erg als, er, als je iets moet afmaken wat concentratie vergt... Ja. en uh, ook met name ik zou zeggen, een, een zekere inhoud heeft die je actief moet houden in je geheugen. Dus als je iets aan het lezen bent wat ingewikkeld is... dan bouw je langzaam een representatie op in je hoofd... van datgene wat je aan het lezen bent. Als je dan wegschakelt naar iets anders... dan gaat die, gaat die representatie meteen vervallen. En als je dus dan weer terugschakelt... Nou ja, dan ben je het een beetje kwijtgeraakt wat je aan het Met, lezen bent. Maar de consequentie van wat je zegt... is dat, dat dan deze tegenwoordige tijd leidt onder ongeconcentreerdheid... Dat, dat we dus steeds ongeconcentreerder worden. Want de mogelijkheden van internet enzovoort nemen toe. De, de prikkels worden groter. Dat zou dan betekenen dat, dat, we, naar, dat we steeds onge ongeconcentreerder worden. Klopt nou, dat? Nou, dat, dat is een risico. Kijk, het kan natuurlijk ook zijn dat dat op een gegeven moment... Uh, ja, wel eens een dieptepunt bereikt... omdat mensen erachter komen dat dat niet zo goede kan manier van niet. werken is. Ja. En uh, dat is dan natuurlijk de interessante vraag van... hoe kun je bijvoorbeeld werk inrichten zodat ja. dat dat, dat je dat voorkomt... En, ja. Is dat iets waar jullie je mee bezig houden? Uh, nog niet direct, maar dat is een van mijn uh, onderzoeksplannen. Om, om, om daar aan te, te werken. Gaan. En in eerste instantie moet je dan eigenlijk beter weten... wat dan precies de processen zijn die ertoe leiden om zo'n beslissing te nemen. Van ik ga naar iets anders overschakelen. Ja. Uh, kijk, momenteel, uh, ik heb zelf een, een soort van paardenmiddel... wat ik al gebruik om uh, geconcentreerd bezig te zijn. Dat is gewoon door een programma te starten wat internet uitschakelt voor een vooraf gespecificeerde tijd. Is dat zo? Ja, je, je, je start het programma op, je zegt 60 minuten. En 60 minuten uh, werkt die internet niet. Dus, uh... Wat een geweldig programma. <laughs> <Dat is> Geniaal. <laughs> ja, maar dan denk je, ik, ik, ik wil Twitter, ik noem maar wat. Maar mijn, maar mijn internet werkt niet. Nee. Dus dan kan het niet. En dan, maar dan, kan je, dan ben je toch al uit je concentratie, zou ik zeggen. Nou... Of Jawel, valt dat, mee? dat valt mee. Kijk, je hebt dan misschien even die verleiding, maar dan kom je erachter ja, dat kan niet. Dus ja. dan kun je toch niet echt naar iets anders overschakelen. Dus misschien dat die gedachte van ik wil eigenlijk twitteren, ja. dan even voor ja. een klein dipje zorgt, maar niet voor, niet uh, voor lang. Uh, voor uh, ja, de disruptie die je krijgt als je het daadwerkelijk gaat doen. Dat, uh, je zegt dus dat er, nu hebben we ook te maken met mensen onderling. Hè? Uh, geldt die oppervlakkigheid die dreigt doordat we de hele tijd geconfronteerd worden met allerlei soorten prikkels? Geldt dat ook niet voor menselijk contact? Uh, ik, uh, uh, uh, uh, ik geloof dat mijn dochter die heeft, weet ik hoeveel vrienden op Facebook en zo. Daar kan ze toch allemaal geen. Uh, uh, terwijl als ik vraag met, uh, met wie ga je zaterdagavond uit, uh -huh. dan uh, zegt ze dat weet ik niet. Daar wijze van spreken. Ja, ja. Yeah. Is dat, is dat ook dat daar. Uh, uh, uh, die oppervlakkigheid ook een rol gaat spelen? Door ja, internet? Dat, dat vind ik moeilijk te zeggen. Dat valt een beetje buiten mijn. Is geen. is vakgebied, geen Nou, Is, is meer... geen multitasking. <laughs> nou, ik bedoel. Ik multitasking is niet het enige wat ik doe. Maar. Uh, dit is. je zou kunnen zeggen meer. sociale Sociology. psychologie. Sociologie. En. Um, ik. Um, ik hou me meer bezig met de meer basale processen... zal ik maar zeggen, in de, in, in de, de, de cognitieve psychologie. Ja. Uh, nou uh, ah ja, goed, je zit... Het, op, het, het gaat, het gaat, daar, gaat een ik, beetje die sociale kant uit. Dat is het, wel waar. Ja, je moet daar toch, toch steeds ja, meer met psychologie ja. gaan bezighouden. Je, zit, je ja. werkt tenslotte ook met kunstmatige intelligentie. Intelligentie is iets wat toch... Geformuleerd en gedefinieerd is door de psychologie. Nee, dat is waar. En, uh, nou ja, ik heb zelf ook psychologie gestudeerd, dus ik ja. weet ook wel wat daar, <laughs> wat daar uh, gebeurt. En, nee, maar ik werk ook veel samen met, uh, met, met psychologen. Maar uh, hoe definiëren jullie dan psychologie? Oh, uh, psychologie, mm -hmm. uh, intelligentie. Wat is dat dan voor jullie? Uh, intelligentie is een van die begrippen die eigenlijk bijzonder slecht gedefinieerd zijn. Uh, en. Uh, die ook, uh, ja, als je naar verschillende wetenschappers kijkt, weer andere betekenissen hebben ja. voor in een deel van de psychologie is intelligentie hetzelfde als je IQ bijvoorbeeld. Ja, ja, tuurlijk. Uh, en ja, maar werken zoiets... jullie met een definitie daarvoor, van dat je denkt, nou, wij willen dat de uh, dat met die kunstmatige intelligentie, wij willen dat een computer dat eigenlijk gaat doen. We hebben, we hebben daarnet voor deze uitzending nog even gesproken over de, de, de, de Turing-test. Ja, dat is ja. uh, iemand die heeft gezegd, uh, een van de groot eerste computergeleerden... die heeft gezegd, ja, als, je met een, als je met een computer praat... maar je weet niet of je met een computer praat of met een mens... dan uh, dat is dat eigenlijk het einddoel waar we naar streven. Even kort gezegd. ja. ja. Uh, maar dan moet, er ook een, dan moet je gedefinieerd hebben op een bepaald moment toch wat intelligentie is of niet? Ja, kijk, en die Turing test die definieert eigenlijk intelligentie aan de hand van nou, kijk, mensen zijn intelligent. Dat is de definitie van intelligentie. Dus als dan een, men, als dan een computer uh, hetzelfde is als, als, de, als de mens dan, uh, uh, ja, dan noemen we het intelligent. Wat natuurlijk Turing wel gedaan heeft, is zeggen van nou, ik, ik koppel het los van uiterlijkheden. Want de Turing-test was dan, uh, nou ja, dat was een jaren 50 technologie... waarin je het had over teletypes... waarin je dus als het ware een vraag-en-antwoordspel speelt met iemand... Ja. zonder dat je diegene kunt zien. Dus dan kan het uh, ja. een, een mens zijn die achter een toetsenbord zit... of een grote ja. uh, kamer met machinerie die dat produceert. Ja. En ook door, door het als het ware... Uh, te zeggen van nou, het is gewoon eigenlijk een stroom van tekens reduceer je de intelligentie ook... Uh, en dat was natuurlijk ook wat uh, het slimme van Turing... is dat hij het terugbracht tot een soort van... je zou kunnen bijna zeggen een soort van wiskundige functie. Ja. Dat je zegt van, nou kijk, een vraag-en-antwoordspel... dat is, wat er ingaat. dat is een serie tekens. En dat kan ik ook beschouwen als een getal. Natuurlijk, een serie tekens kun je wel als een getal uh, opschrijven. Ja. En wat er uitkomt is een serie tekens. Dat kan ik ook beschouwen als een getal. Dus eigenlijk wat ik aan het doen ben is een, is een functie uitrekenen... Ja. En over functies, ja, daar, daar is natuurlijk in de wiskunde een hoop aan onderzocht. En dat heeft Turing zelf natuurlijk ook heel ook. veel aan gedaan van over ja, berekenbaarheid van functies. En dat ja. is natuurlijk ook zijn hele argument van ja, euh, als de intelligentie een functie is, dan hebben we al een voorbeeld van een machine die die functie kan uitrekenen, eh, namelijk de mens. de mens die kan een intelligente functie uitrekenen. Dus het, is een, dus het is in principe een berekenbare functie. Ja, ja, dus zou een ja. machine dat ook moeten kunnen. Dat is het hele argument van Turing... waarom machine intelligentie mogelijk zou moeten zijn. Ja, ja, ja. maar jullie zijn daar met die cognitive modeling niet mee bezig? Niet direct, niet direct. Nee, nee. Wij kijken meer naar... Uh, hoe de basale, je zou kunnen zeggen, de basale componenten van menselijke informatieverwerking werken. Dat doet de psychologie ook. Ja. Maar we kijken dan eigenlijk nog weer iets meer van... Nou, maar hoe werken die nou samen en creëren die... nou ja, wel intelligent gedrag op een gegeven moment, maar... Uh... Dan ben je dan toch niet bezig bijvoorbeeld met internet? Hè? Ik herinner me, de, de, de, de, je hebt een internetauteur, Nicolas Carr... en uh, uh, die heeft geschreven mm -hmm. over de invloed van het internet op onze hersenen... en zijn ja. conclusie is, het internet verandert ons brein... en niet zo'n beetje ook. Uh, uh, kan dat eigenlijk? Maar kijk, het is een... In zekere zin is het triviaal waar. Dat, want eigenlijk heb je dat alle, in, alle leerprocessen veranderen ons brein. Dat is ja, de manier ja. waarop wij leren. Ja. Dat ja. is nou helemaal... Uh, ja, ja, ja. Uh, He, wat stom, denk ik dan. Dat ja. Ja, had ik ook wel kunnen bedenken. <laughs> uh, <laughs> ja. wat, hij, wat hij ermee impliceert is natuurlijk... er is iets fundamenteels wat verandert... en wat je en misschien ook nog wel wat je dan niet ongedaan kunt maken. Dus het is iets uh, waardoor wij reversie, een soort van, van internetzombies worden bij het ja, spreken. Ja. En daar geloof, nou ik, ja, daar geloof ik zelf niet in eigenlijk. En ik heb ook niet het idee dat hij daar uh, echt bewijs voor heeft. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat hij constateert die soort van... van die, die afleiding, die neiging om inderdaad ja. uh, niet geconcentreerd te werken. En dat... Ik heb dan het idee van dat maakt hij dan wat dramatischer door te zeggen van... dat zijn de hersenen die veranderen. Ja, nou ja, toch uh, maar, in één, maar in één generatie. Uh, uh, mm -hmm. Wat ik je vertelde, mijn dochter die kan praten met mij... en tegelijkertijd kan ze uh, een sms versturen. Ja. En uh, ik weet niet hoe ze dat doet, mij lukt dat niet... maar voor haar is dat bijna een onbewust proces geworden. Ja, ja, ja. Haar duimen gaan onbewust over die toetsen. En ja, dan denk ik, dat, dat is nu al binnen één generatie over twee generaties... dan zal dat multitasken waar jij je dan ook mee bezig houdt... misschien geen probleem meer zijn. Nou, dat denk ik niet. Uh, kijk, het, uiteindelijk moet je, moet je toch dezelfde hersengebieden aanspreken... om bepaalde dingen te doen. Uh, wat wel een, hoop, wat wel een hoop scheelt bij multitasking is training. Als je, goed, als je iets vaak doet, ja. dan word je daar sneller in... En dan is het veel makkelijker om dat samen te doen met iets, met iets anders. Ja. Uh, autorijden is daar een simpel voorbeeld van... Uh, als je een beginner automobilist bent, dan is autorijden zelf eigenlijk al te veel. Uh, ja. Je moet namelijk op die pedalen letten en je moet nadenken over het verkeer. En, uh, en ook nog naar die instructeur naast je luisteren. En eigenlijk is dat allemaal te veel. Maar als je eenmaal een, een vader automobilist bent... dan gaat heb je dat het allemaal, dan gaat het allemaal... Nou ja, het gaat niet echt vanzelf. Want je moet wel degelijk in veel situaties nadenken over het verkeer. Maar een groot deel daarvan gaat toch vanzelf. En uh, ik denk dat dat ook voor een belangrijk deel... misschien generatieverschillen verklaart in multitasking. Want ja. Ja, hoe vaker je die dingen doet, hoe sneller je erin wordt. En natuurlijk jongeren zijn natuurlijk wel sneller in, in, dat, in, in het, dat het leren van dingen. Ja. Nou, gewoon sneller in het, in het leren... Ja, single task, ja, ja, ja. En dan, uh, hoe beter je in het single task bent... hoe beter je het dan met elkaar kunt combineren. Ja, ik had vroeger een leraar en die zei altijd... leren is onbewust maken. He, dus als hm. ik zeg twee keer twee... dan weet je meteen dat het vier is. En, uh, uh, terwijl je... <laughs> ja, daar hoef je ja. niet over na te denken... terwijl je dat eerst inzichtelijk moet hebben gezien. Dat is iets waar jij natuurlijk ook mee te maken krijgt... als je het hebt geleerd. Ja, natuurlijk. natuurlijk want dat is, dat is ook... Uh, ja... Um, ook een beetje de schuld van de psychologie misschien... dat we daar een, een verkeerd beeld van hebben. Dat de, de, in het begin begon de psychologie toch met geheugenexperimenten... van een rijtjes woorden uit je hoofd leren... en ja, kijken ja, ja, ja. of je die dan weer kunt repeteren. Dat, dat sluit ook wel een beetje aan op hoe op school geleerd wordt. Maar feitelijk zijn de leerprocessen... en dat is, dat is de meer moderne psychologie die zich daar ook mee bezighoudt... Is, is impliciet leren. Je leert dingen door gewoon dingen te doen. En je weet dan vaak niet eens wat de kennis is die je nou echt verworven hebt. Ja. Ja. En dat zijn waarschijnlijk veel basaler en fundamenteelere processen dan die processen van woordjes repeteren of zo. Ja, ja ik snap het. Tot slot, tot slot, uh, laatste vraag. Wat is in jouw gebied, wat hoop je dat je grootste ontdekking zal worden? Ja, ik, ik droom toch nog altijd wel eens van het vinden van die intelligente computer. Of nou? Toch. Echt, of of ja, ja, toch is dat. Want dat is toch iets wat mij gemotiveerd heeft om daarmee te beginnen. En om, om iets van. Ja, de menselijke genialiteit en intelligentie over te brengen op een, op een computer. Dat is toch, dat dat is we... toch het mooiste. Hoe lang maar, gaat dat maar... duren, uh, Niels? Ja, kijk, als ik zeg 50 jaar, dan ben ik te, ben ik te, ben ik te laat. Maar als ja. ja, te vroeg... Dan heb jij die ontdekking niet uh, gedaan. Nee, nee, nee. Dus, uh, dan moet ik toch 20 jaar zeggen of zo. Ja. Om, om nog uh, zelf een kans te maken. We hebben maar, nog uh, niet de, een kwart behandeld van wat ik eigenlijk zou willen bespreken. En de oh, tijd je. zit er alweer op. Uh, kom nog een keer terug, zou ik willen zeggen. Ja, als graag, je vragen, uh, vragen. Okay, Mag ik je heel hartelijk danken voor dit gesprek. Dames en heren, Dag Niels Tatgen. U hoorde Theodor Holman in gesprek met Niels Staatgen, hoogleraar Kunstmatige Intelligentie, over multitasking in een aflevering van Alba Live. Een bijdrage van Human. Dit programma is doorgaans te beluisteren op Radio 5 op werkdagen om 7 uur in de avond. Het is uh, een minuut voor zes uur en dat betekent dat wij zijn toegekomen aan het laatste uur van onze uitzending deze week. De kers op de slagroom van een mooie verrijkende radionacht zou ik bijna willen zeggen. En dat is deze ochtend niemand minder dan Monique Knol. De eerste derne van Hollandse komaf die een Olympische wielrenplak van de kleur goud in de wacht sleepte. Wij verheugen ons op een heel sportief gesprek. Graag tot zometeen. Thank you.